Het Openbaar Ministerie heeft ChemiePak in staat van beschuldiging gesteld. Het bedrijf handelde in strijd met de vergunningen, zei burgemeester Van der Velde van Breda. woordvoerder van ChemiePak zegt dat het bedrijf zich niet herkent in de beschuldiging. Van der Velde zei verder dat het onderzoek naar de gevolgen van de brand nog in volle gang is... en dat er nog gewacht wordt op analyse. Volgens Van der Velde lopen mensen in de buurt van ChemiePak alleen risico... als ze in contact zijn gekomen met de roedeeltjes en bluswater.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 De Amerikaanse arts Conrad Murray wordt vervolgd... in verband met de dood van popster Michael Jackson in 2009. De rechtbank in Los Angeles heeft bepaald dat er voldoende bewijs is... om tegen Murray een aanklacht in te dienen wegens dood door schuld. Michael Jackson stierf in juni 2009 aan een overdosis medicijnen... en het verdovingsmiddel Propofol. Justitie verdenkt Murray ervan dat hij de fatale dosis heeft toegediend. De arts heeft dat tot nu toe steeds ontkend. Volgens de aanklager heeft Murray ook een aantal andere medische beoordelingsfouten gemaakt... die hebben geleid tot de dood van het popfenomeen. Bij een overval op een woning aan de stationsweg in Edis... vannacht een 59-jarige bewoner om het leven gekomen. Zijn vrouw bleef ongedeerd. Onbekende mannen drongen rond drie uur vannacht het huis binnen. Volgens de politie is het slachtoffer tijdens een gevecht met de mannen gedood. Van de daders ontbreekt tot nu toe ieder spoor.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 Twee jaar geleden zijn astronomen begonnen met het maken van een nog grotere helalfoto. Die moet in 2014 af zijn. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. En dan volgt regen. Vanmiddag en vanavond regent het in het hele land. Bij maximaal rond 7 graden. Morgen valt er vooral s ochtends regen. In de middag wordt het iets droger. Het wordt dan 10 graden. we hebben weer Verkeersinformatie. 28 files. 100 kilometer bij elkaar. Heel normaal voor dit tijdstip. Wel zijn er een aantal ongelukken gebeurd. Onder meer op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch bij knooppunt Ouderijn. Daar staat inmiddels 8 kilometer file. De linker rijstrook is daar dicht. Na een ongeluk op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht bij knooppunt Waterberg nog 3 kilometer. Alle rijstroken daar zijn weer open. Ook een ongeluk op de A58 Breda Tilburg bij Goorlen. Er staat 7 kilometer file, ook daar is de linker rijstrook dicht. En na een ongeluk op de A67 van Venlo naar Eindhoven... bij Geldrop nog 7 kilometer, ook daar zijn de rijstroken weer open.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 NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, het geld dat is ingezameld voor Haiti... komt lang niet allemaal goed terecht. NOS heeft het onderzocht en stuit al veel corruptie... en hulporganisaties die elkaar in de weg zitten. Protesten in Tunesië worden steeds heviger... net als het ingrijpen van de troepen En na de brand in Moerdijk is er niet alleen ongerustheid en onduidelijkheid... maar ook schade. En er zijn nu vier bedrijven die chemiepak aansprakelijk stellen voor alle schade die ze hebben geleden tijdens en na de enorme brand vorige week. Een van die bedrijven is overslagbedrijf Moerdijk en we hebben nu contact met de directeur daarvan, dat is Frank Nooijen. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Nooijen, hoe hoog schat u de schade in voor uw bedrijf? Ja, dat is nog op dit moment nog niet exact te zeggen, maar gezien de omvang van de schade denk ik dat dat in de miljoenen gaat lopen voor onze gezamenlijke bedrijven op Moerdijk. En uh, om wat voor schade gaat het dan? Waar moet ik aan denken? Wat doet uw bedrijf? Um, uh, overslagbedrijf Moerdijk is een overslagbedrijf voor uh, droge bulkgoederen, uh, massagoederen. He, dat zijn dus ertsen, mineralen, bouwstof, uh, biomassa. Allerlei zaken die we met uh, grijpers, uh, met kranen kunnen overslaan. Um, en uh, op dit moment is onze noordelijke insteekhaven die is, uh, volledig geblokkeerd uh, door Rijkswaterstaat. Afgezet met een scherm omdat er uh, grote hoeveelheden vervult, uh, zwaar vervuild buswater, hè, zoals we nu weten, uh, direct vanuit de brand over onze terreinen in uh, deze noordelijke inzeekhaven is gestroomd. En uh, het water dat zal dus uh, gereinigd moeten worden. Dus dat gaat uh, weken uh, duren zoals we er nu tegenaan kijken. Ja. Meneer Nooye, is er al contact uh, tussen u en de autoriteiten bijvoorbeeld over schade over de overlast? Ja, uiteraard. We hebben doorlopend uh, autoriteiten uh, bij ons uh, op het terrein die, die kijken of dat de situatie veilig is, of dat we mogen werken, uh, wat er moet gebeuren uh, met uh, vervuilde bodems, uh, met vervuilde waterbodems, met uh, het verontreinigd bluswater op het terrein. Ja. En maakt, u, maakt u zich dan ook nog zorgen over de gezondheid van uw personeel? Uh, dat uh, uiteraard uh, zijn dat dingen die we heel nauwlettend in de gaten houden. Maar uh, dat lijkt mee te vallen. Tijdens de brand hebben wij, uh, en, en de dag erna... hebben wij onmiddellijk al onze mensen uh, geëvacueerd. Uh, en uh, het bedrijf compleet uh, stilgelegd. U kunt nu wel weer werken. En wij kunnen nu werken. Er schijnen geen uh, uh, gevaarlijke stoffen vrij te komen. Maar het zit wel in het uh, bluswater en in het uh, oppervlaktewater. Ja, en daar heeft u dus vooral financieel last van. U heeft gisteren uh, namens een aantal andere bedrijven een brief gestuurd... aan chemiepak, wat stond daarin? Ja, we hebben chemiepak uiteraard aansprakelijk gesteld voor de schade die, die veroorzaakt is als gevolg van hun brand. En ja, daar hebben we in het kort dus met name die punten samengevat die ik u zojuist heb verteld, namelijk namens onze gezamenlijke bedrijven. En dat is dus Overslagbedrijf Moedijk, Martens en Van Oort, onze zakenpartner die ook aan de noordelijke insteekhaven zit. En uh, Robo, de, de huiseigenaar van uh, het bedrijf, wat ook compleet is afgebrand. Heeft u ook al een reactie gekregen? Uh, we hebben daarop uh, onmiddellijk ook reactie gekregen. We hadden over zaterdagavond had ik al meteen contact met uh, de juristen van uh, uh, Chemiepak. Die dus uh, aangaf wanneer dat ze konden beginnen met opruimen en, uh, enzovoorts. Dus, uh, en men, is, uh, daar, men heeft daar gisteren ook onmiddellijk op gereageerd. En uh, er zou vannacht zelfs al onmiddellijk zijn begonnen met het opruimen van verontreinigd bluswater. Dus, daar wordt uh, kennelijk heel adequaat op gereageerd. Nou, heeft u gisteravond natuurlijk ook nog wel gehoord... dat het bedrijf in staat van beschuldiging is gesteld... omdat het niet volgens de vergunning zou hebben gewerkt. Het Openbaar Ministerie wil daar niet veel meer over loslaten. Um, verandert dat de zaak nog? Nou, ja, ik, ik, ik kan dat natuurlijk helemaal niet beoordelen. Uh, wat ik hier vandaag nu in de krant lees... en ik heb het gisteren ook maar eventjes kort gehoord is dat het om een uh, zusterbedrijf van hun zou gaan in Oud-Gastel. En dat is natuurlijk een totaal andere ja. uh, milieuvergunning. Dus de, de, de vraag is of dat betrekking heeft op de vestiging Moerdijk. Het is mij niet helemaal duidelijk. Nou, dat is het probleem. Het is ons ook niet duidelijk. Nee. Nee, maar goed, u maakt u zich niet extra zorgen over. Ja, het is, het is gebeurd en uh, het is natuurlijk uh, waardeloos dat zoiets gebeurt, maar uh, de, de autoriteiten die, uh, die zoeken dat vast uh, goed uit ja. en uh, wij, uh, wij uh, krijgen de berichten wel tot ons. Ja, bent u niet een beetje te snel, meneer Nooijen, want het is nog totaal onduidelijk um, ja, waar, waar de problemen um te ontstaan zijn wie er aansprakelijk is. Misschien heeft de gemeente wel niet goed toegezien... op het naleven van regels, ik noem maar iets. Ja, dat zou, uh, dat zou inderdaad uh, kunnen. Uh, uh, dan uh, zullen we ons uh, uh, daartoe uh, moeten richten. Maar vooralsnog... Uh... Uh, richten we ons tot het bedrijf en heeft kennelijke bedrijven ook uh, die aansprakelijkheid geaccepteerd. Door op te gaan ruimen bedoel je? Door op te gaan ruimen, ja. ja Oké, okay. nou we wachten af. Directeur Frank Nooijen van uh, een van de bedrijven, overslagbedrijf Moerdijk... dat dus uh, chemiepak aansprakelijk heeft gesteld voor alle schade die zij hebben geleden Bijna kwart over acht, dit is het NOS Radio 1 Journaal. Corruptie, slecht bestuur, elkaar in de weg zittende hulporganisaties. Lang niet al het geld voor Haiti is goed terechtgekomen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bert van Slot heeft dat onderzoek gedaan, volgt al een jaar lang waar dat geld is gebleven. Dat is opgehaald via Giro 555, waar dat is uitgegeven. Bert, uh, welkom, goedemorgen. Uh, dat klinkt alarmerend. Wat is er mis? Ja, nou, dat is ook al een meer. Kijk, we hebben met elkaar 111 miljoen uh, euro opgehaald. En dan hoop je toch uiteindelijk dat er voldoende waarborgen zijn... om in ieder geval corruptie uh, te voorkomen. Um, maar ik heb een klein onderzoek gedaan... onder al die organisaties die hebben meegedaan aan uh, 555. En die zeggen, ja, kijk, voor een deel is het ingebakken. Uh, organisaties als CARE, die zegt... ja, in arme landen worden hulporganisaties per definitie geconfronteerd... met corruptie en in Haiti is het niet anders. Maar organisaties als het Rode Kruis, die zeggen van... nou, het is heel subjectief. Deal, zoals het gaat, Koortheed bijvoorbeeld... zegt ja, zonder extra geld bij de douane... krijg je je goederen gewoon het land uh, niet binnen. Dus, dat uh, hoort erbij? Uh, ja, dat, dat, zo, zo klinkt het wel een beetje, van het hoort erbij. Maar uh, het was toch beloofd dat het helemaal zonder corruptie zou gaan. Dat kan gewoon ook niet. Hmm. Uh, uit het onderzoek blijkt ook dat de hulporganisaties... het bestuur van Haiti slecht vinden. Uh, hoe zit dat bestuur de organisaties dan in de weg? Wat zeggen ze daarover? Nou, vooral dat er geen besluiten worden genomen... of dat er wordt getreuzeld. Uh, Oxfam zegt dat het bestuur zelfs de hulp hindert het Rode Kruis noemt het bestuur zwak. koortheid zegt dat zwak bestuur leidt tot corruptie. Uh, en dan krijg je veel gedoe. Bijvoorbeeld over de wederopbouw. We willen huizen gaan bouwen, de hulporganisaties. Dan moet je weten van wie uh, de grond is, van wie het land is. Uh, de landeigenaren, de woningeigenaren. Dat is volstrekt onbekend. En als het al bekend is, dan weet je nog niet helemaal zeker... of het inderdaad die mensen zijn. Dat soort zaken, dat hindert aan de ene kant. En aan de andere kant heb je ook nog, dit is het bestuur, dat komt... Uit uit ons onderzoek en uit internationaal onderzoek blijkt dat die commissie... die het allemaal moet coördineren, die hele hulp op, uh, op Haiti... dat die ook gewoon niet uh, goed uh, functioneert en eigenlijk heel erg slecht functioneert nee, zelfs. En dat is dan de reden waarom er nog steeds zoveel Haitiaan in uh, kleine tentjes... En nog steeds geen huis hebben? Of, uh... ah, absoluut, want het werkt gewoon, uh, het werkt gewoon uh, niet. Of het werkt, zoals inderdaad uit het onderzoek blijkt... het werkt elkaar tegen. En uh, ja, dan kan je niet toe komen aan die wederopbouw. Want daar zijn ze nog steeds niet aan toe. We zijn een jaar na de aardbeving. Hmm. Precies een jaar geleefd, uh, geleden beefde de aarde. En uh, nog steeds wonen de, wat jij zegt, Lara... heel erg veel mensen in kleine tentjes slecht huis, ja. Slechte voorzieningen. En uh, met net voldoende voedsel om in leven te blijven. Maar je zegt net zelf, uh, hulporganisaties hebben gezegd... we willen huizen bouwen. Ja, en dan komen ze. Dus... Waar, waar gaat dat geld dan naartoe? Want het gaat dus niet naar huizen. Nou, dat gaat nog steeds naar die wederopbouw. Er is even om wat getallen te noemen. Er is 50 miljoen euro uit Nederland overgemaakt. 42 miljoen euro daarvan is uitgegeven. Dat wordt vooral uitgegeven aan tenten. Het wordt uitgegeven aan eten. Het wordt uitgegeven aan medicijnen. Dat is noodhulp, eerste levens. Dat is noodhulp. Ja. Overigens, al dat geld komt niet rechtstreeks aan de Haitian ten goede. Een groot deel gaat op aan transportkosten. Uh, vooral de eerste maanden is erg veel geld daaraan uitgegeven. En wat ook heel erg veel geld kost, en steeds meer, blijkt ook uit ons onderzoek... is personeel, zowel lokaal als internationaal. En dat kunnen ze in beide gevallen ook niet krijgen. Maar dit is toch een catch-22? Want zolang je niets doet aan de situatie waarin deze mensen verkeren... blijf je dus continu noodhulp nodig hebben. Ja, en dan zeggen zij ter verdediging wel dat erbij is gekomen... een orkaan, de orkaan Thomas, ja, van afgelopen zomer. Gelijk, ja. En uh, natuurlijk die cholera-epidemie. dat staat ook niet echt mee. Laten we dat ook uh, even vaststellen. Uh, maar je, je zit inderdaad in een situatie waarin je maar rond blijft draaien en rond blijft draaien. Normaal gesproken, bij een normale ramp, als je dat zo mag zeggen... in hulpverlenersland, is de vuistregel dat je na zes, zeven maanden... noodhulp kom je toe aan wederopbouw. Dan kan je de puin wegruimen, dan kan je inderdaad weer wat gaan opbouwen. Daar zijn ze nog steeds niet aan toegekomen. En die wederopbouw uh, die laat op zich wachten... Inclusief ook het geld dat daarvoor bestemd is. Want dat moeten we ook niet vergeten. Er is ook 30 miljoen in ieder geval uit Nederland. Van het hele bedrag van die 111 miljoen. Bestemd alleen maar voor die wederopbouw. Dat ligt nog gewoon op de plank te wachten. Totdat ze echt aan de wederopbouw gaan beginnen. Goed. Kunnen we dit nog teruglezen ergens, Bert? Straks? Op, uh, op nos.nl. Kun je, je het allemaal teruglezen, Lara. Hey. En vanavond een reportage van Elko op de radio. Elko Bos van Roosenthal is terug naar Haiti. En vervolgens een aparte reportage vanavond ook in het 8 uur Dank je wel. Bert van Sloten. Straks Tunesië, de rellen lopen daar steeds meer uit de hand. Inmiddels zijn er al tientallen mensen bij gedood. We wilden ook bellen met Tunesië, maar dat blijkt niet zo eenvoudig te zijn, hoort u straks. Verkeersinformatie bij de AWB, John Bakker. In het Noordoosten is het op de lokale wegen nog steeds plaatselijk glad door bevriezing. Dan staan er 30 files, iets meer dan 100 kilometer bij elkaar. Er zijn een paar ongelukken gebeurd en daardoor loopt het vast op a 2 van Amsterdam naar Den Bosch. bij knoop het Oude Rijn, 9 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A15 vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte... bij de tunnel 2 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil op de rechterrijstrook. Na een ongeluk op de A58 Breda Tilburg bij Goorle, 7 kilometer. En daar is de linkerrijstrook afgesloten. En na een ongeluk op de A67 van Venlo naar Eindhoven... Bij Geldrop, 8 kilometer. En inmiddels zijn daar de rijstroken weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 10 minuten voor half 9. De oppositie in de Tweede Kamer is zeer kritisch... over de nieuwe nationale politie. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie... wil vanaf volgend jaar de 25 korpsen opheffen... en onderbrengen in 10 regio's onder één korpschef. De minister wordt dan de baas van de politie. Opstelten hoopt hiermee de bureaucratie terug te dringen... en meer agenten op straat te krijgen... VVD, CDA en de PVV zijn voor. Maar de oppositie is bepaald nog niet overtuigd... zag politiek verslaggever Michiel Breedveld. Eén ding staat als een paal boven water. Zoals het nu gaat, gaat het niet goed. Ook in de oppositie is men ervan overtuigd... dat de politie anders moet gaan werken... Ronald van Raak van de SP. Nou, dan moet in ieder geval iets veranderen. Zoals het nu gaat, gaat het niet goed. Dan moeten veel meer dingen beter nationaal geregeld worden. Uh, bijvoorbeeld hoe het gegaan is met die computersystemen. Dat is echt een schande. 400 miljoen weggegooid omdat korpschefs en korpsbeheerders... Uh, politieke spelletjes speelden. Uh, als wij hier een besluit nemen in de Kamer... bijvoorbeeld dat er geen uh, verplichte bonnenquota meer zijn... dan moet dat ook in de praktijk worden uitgevoerd. Dat is nu niet het geval. En ik zie ook met het inkopen van van alles en nog wat... dat dat misgaat. VVD, CDA en PVV verwachten daarom veel van de nieuwe nationale politie. Jos Contjuris van het CDA. Dat moet opleveren minder bureaucratie. Door minder bureaucratie meer mensen vrijspelen... die gewoon buiten kunnen zijn en te, uh, dat alles moet natuurlijk ervoor zorgen dat we meer veiligheid hebben. Daar gaat het uiteindelijk om. Kijk, dat wij een hoofdlijnen debat hebben over structuren, dat is allemaal leuk en aardig. Maar uiteindelijk zullen die nou, bijna 50.000 mannen en vrouwen het werk moeten doen. Maar de oppositie vreest dat de vorming van een nationale politie niet het gewenste effect zal hebben. Adje Kuiken van de PvdA. Nou, ook over dat laatste punt, als het gaat van de aanpak van de bureaucratie, maken we ons zorgen. Want het model, zoals de minister dat nu voorstelt, is vrij ingewikkeld. En dat komt bij dat reorganiseren kost altijd heel veel tijd en energie. Dat zagen we ook bij vorige reorganisaties. En dat kan er misschien tot leiden dat agenten meer uh, tijd kwijt zijn... meer achter het bureau zitten in plaats van dat ze op straat uh, daar zijn wat ze moeten doen. De SP pleit daarom voor een geleidelijke overgang. Ronald van Raak. Nou, je ziet dat op dit moment alle korpsen geldgebrek hebben. Je ziet dat overal een tekort is aan agenten. En je ziet al dat de korpsleiding erg met zichzelf bezig is. Waar ik heel erg bang voor ben is dat als we nu de structuur gaan veranderen... nu de politie op zijn kop gaan zetten, dat het allemaal nog erger wordt. Dat we nog meer tekort aan krijgen aan geld, nog meer tekort aan agenten... en dat de politieleiding nog meer met zichzelf bezig is. En daarbij vragen de oppositiepartijen zich af... of gemeenten nog wel voldoende zeggenschap hebben... over het veiligheidsbeleid in hun gemeente. Adje Kuiken van de PvdA. Nou ja, het kan zo zijn dat uh, hier in Den Haag allerlei prioriteiten worden vastgesteld... Uh, vastgesteld wat de politie moet gaan doen. Dat er geen tijd meer overblijft voor de veiligheid in de wijk. Kan het zo zijn dat men dan in Den Haag zegt: we moeten prioriteit maken van drugsdelicten, terwijl dat in bepaalde gemeentes helemaal niet speelt? Moeten we daar dan aan denken? Je kan dan inderdaad denken aan uh, coffeeshops, maar denk ook aan het aanpakken van kraken of uh, de dierenwelzijn uh, uh, uh, waar men prioriteit aan geeft. Terwijl sommige gemeenten zeggen ja, we willen meer aandacht geven aan overlast of verkeersoverlast. Het is maar net uh, wat de gemeenten zelf prioriteit aan geven. Maar volgens de regeringspartijen is die zorg niet terecht. Jos Coentjuris van het CDA. We moeten natuurlijk een mooi evenwicht vinden tussen landelijke prioriteiten. Want dat vinden we ook belangrijk. Hè? Aanpak terrorisme, mensenhandel, cybercrime, skimmen. Eh, allerlei, laat ik zeggen, eh, nationale zaken. Net zo belangrijk, de lokale zaken. Nou, die moeten bij elkaar komen. En dat kan ook, want die lokale verankering, nogmaals, daar verandert niks in. En we moeten denk ik ook een beetje daar, of een beetje, we moeten daar oprecht in zijn. We moeten ook geen spookbeelden gaan, gaan maken, want... Er staat nergens in de wet dat die lokale inkleuring... of dat die lokale driehoek verdwijnt. Sterker nog, die wordt wettelijk geborgd. Dat is nu niet zo. Dus als het eigenlijk niet goed is, zou het nu niet goed moeten zijn. De Kamer spreekt vanmiddag voor het eerst over de nationale politie. Dat was een bijdrage van Michiel Breedveld vanuit Den Haag. Ook de hoofdstad Tunis ontkomt er niet aan in het al weken onrustige Tunesië. Honderden jongeren zijn gisteravond plunderend en brandstichtend door de straten getrokken. Afgelopen dagen zouden bij rellen in het hele land tussen de 20 en 50 doden al zijn gevallen. Tunesische autoriteiten lijken geen grip te krijgen op de volksopstand. En het Tunesische regime van president Ben Ali komt daardoor nu behoorlijk in het nauw. Buitenland redacteur Mustafa Obi volgt de situatie in Tunesië. Mustafa, er wordt dus nu ook in de hoofdstad Tunis gevochten, gereld. Uh, ja, is het een revolte die niet meer te stoppen is? Oh, het is in ieder geval de ergste nacht mee voor president Ben Ali... dat de demonstraties overslaan naar de hoofdstad uh, Tunesië. Uh, de belangrijkste stad, uh, daar liggen, liggen, liggen, zitten ook de universiteiten. Uh, je moet niet vergeten, een paar dagen geleden heeft uh, de regering van Ben Ali... Uh, besloten om alle scholen en universiteiten te sluiten... juist om ervoor te zorgen dat er niet uh, gedemonstreerd wordt, dat de jongeren niet samenkomen. Nou, blijkbaar is toch die uh, uh, ook daar de vonk uh, in de pan geslagen. Dus, daar is het dus ook kennelijk behoorlijk uit de hand gelopen. Gisteren heb ik nog contact gehad met, uh, met Tunis... en daar uh, vertelde mij iemand dat er, ja, dat er studenten, ondanks het feit dat er die universiteiten gesloten zijn... dat ze toch proberen elkaar te mobiliseren om de straat op te gaan... om te demonstreren tegen het regime van ben Ali. Wat lastig bij dit soort um, onlusten is um, de waarheid boven tafel krijgen. En dat gaat nu ook over het aantal doden bijvoorbeeld. Um, volgens de politie, um, de Tunesische autoriteiten zou het zijn rond de 18, 21 doden. Maar mensenrechtenorganisaties spreken van veel meer. Um, ja, dan vraag je toch wie moeten we geloven. Ja, het wordt nog moeilijker omdat er dus geen onafhankelijke... Uh, uh... Uh, personen of, of organisaties zijn die je in ieder geval kunt raadplegen en het aantal, uh, nou, het aantal doden uh, op uh, hun juistheid in te schatten. Wat ik bijvoorbeeld wel begrepen heb, is dat er bijvoorbeeld het regime natuurlijk alles aan gelegen is om dat doden aantal juist naar beneden te trekken. En volgens de officiële cijfers zijn het maar twintig. Maar als je ook weer praat bijvoorbeeld met mensenrechtenorganisaties in Tunesië, voor zover die nog actief kunnen zijn, dan wordt er gesproken over vijftig uh, doden. Nou ja, dat aantal van doden zou in ieder geval tussenin, tussen die 20 en die 50 kunnen, kunnen liggen. Het gaat in ieder geval wel om een behoorlijk aantal doden. Dat is in de afgelopen dagen behoorlijk toegenomen. En je merkt toch dat, ja, dat die, die, die, de, de strategie van Ben Ali op dit moment is vooral zorgen... Eh, dat de boel gesust wordt. Hè, dat hij zegt van ik probeer de problemen op te lossen. Ik probeer iets aan die werkloosheid te doen. Maar aan de andere kant keihard optreden tegen de demonstranten. En dat leidt ook natuurlijk tot... het. Nou ja, tot een de toename van die aantal uh, doden. Dit is lang niet gebeurd in Tunesië. Ben Ali, president, regeert autoritair, al decennia lang, heeft dit nog nooit meegemaakt. Kan hij nog steeds rekenen op steun van politie en leger? Nou, dat is denk ik de vraag die hij zich elke dag stelt op dit moment. Er zijn op dit moment uh, uh, geen uh, vraagtekens. Of laat ik zeggen, er wordt niet aan zijn positie getwijfeld op die, in, in, in Tunesië. Hij is behoorlijk uh, stevig in de, in, aan de macht, uh, nog, nog altijd. Maar uh, vergeet niet, het regime van Tunesië steunt vooral uh, op steun van het leger, van de politie. En nou ja, als het aantal doden bijvoorbeeld de komende dagen zal toenemen, dan zul je natuurlijk ook weer vragen krijgen vanuit juist die, nou ja, vanuit die politie en vanuit het leger. Dat men zegt van ja, de situatie gaat nu zo uit de hand, uh, dit kan niet zo langer. Je ziet wel dat er nu ook Ben Ali aan het manoeuvreren is. Hij, hij heeft bijvoorbeeld beloofd. Dat er wijzigingen zullen komen in de regering, dat hij juist om die probleem van werkloosheid aan te pakken. Maar vooralsnog is zijn positie onantastbaar. De vraag is natuurlijk voor hoe lang? Mm -hmm. Nou zouden wij, Mustafa, een um, Tunesiër spreken in de uitzending. Een uh, man die in Nederland woont en familie heeft in Tunesië. Maar, maar hij belde een half uurtje geleden af. Um, hij durft het niet aan, ook bang voor zijn familie. Hoe komt dat? We hebben de afgelopen dagen uh, met heel veel Tunesiërs uh, gesproken... die in Nederland wonen. En die maken zich allemaal zorgen om, uh, om de situatie in hun eigen land. En elke keer als je ze vraagt... Van, nou, maar, uh, uh, wat weet je, wat kun je ons vertellen... Dan, dan hebben ze allemaal verhalen van hun overgebleven familieleden in Tunesië. Maar ze durven het niet voor de camera of voor de microfoon te vertellen. Uit angst. Uh, um, het regime van uh, Ben Ali regeert nu al 23 jaar. Hij regeert buitengewoon met, met harde hand. Iedereen, iedere Tunesiër uh, die maar kritisch uh, op een bepaalde manier uit tegen het regime uh, uh, kan, het, uh, uh, kan in de gevangenis terechtkomen. Uh, het wordt je behoorlijk uh, lastig uh, gemaakt. Uh, er zijn mensen die, bijvoorbeeld ook uh, Tunesiërs, die naar hun uh, vakantie naar hun land teruggaan en daarbij uh, bij de grens worden opgepakt, omdat ze zich kritisch hebben uitgelaten over het regime. Die verhalen horen we ook. En dat is ook de reden dat mensen zo angstig zijn ja, dat het repressieve regi regime. Van Ben Ali heeft natuurlijk wel zijn sporen achterna. Na ja, want, want zo angstig uh, is het. Hij zou, uh, we zouden zijn achternaam niet noemen... Nee. en hij zou alleen op de radio toch. Ja, maar nou, hij is zijn. bang natuurlijk, bedoel, zodra zijn stem herkend wordt op de radio... Dat hij, uh, ja, dat hij toch wel gevaar loopt. En dat is toch het identiek verhaal wat we horen van iedereen. Oh, iedereen is buitengewoon bang. Uh, maar hoe kan het dan toch dat die duizenden jongeren in Tunesië... het wel aandurven om de straat op te gaan? Ja, en dat is, dat is wat, wat wij nu eigenlijk ook noemen, uh, vrij uniek noemen. Die in Tunesië is in de afgelopen 23 jaar... dergelijke opstand of dergelijke demonstratie... nog nooit geweest. En dat is ook de reden waarom de regering zich zo enorm zorgen maakt. Dat het regime zich enorm zorgen maakt. Dat dat deed de opstand na drie weken nog steeds niet lijkt op te houden. En het geeft me aan dat de Tunesiërs zelf ook in Tunesië zelf het zat zijn. Het regime zat zijn. En um, ja, dat moet ook natuurlijk het regime zorgen baren. Goed. Ja. En dan moet het van die jongeren komen, want oppositie, dat legde je gisteren al uit, die is er niet. Mustafa Oebi, volgt voor onze situatie in Tunesië.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 NOS In Brisbane in Australië maken ze zich op voor zware overstromingen... en de omgeving van Moerdijk blijkt zwaar verontreinigd met lood. Het is bijna half negen. Goedemorgen, ik ben al Megens. Angstige uren voor de inwoners van Brisbane in Australië. De vraag is niet of de stad overstroomt, maar hoe groot de wateroverlast zal zijn. De rivier de Brisbane is buiten zijn oevers getreden... en zo'n 20.000 huizen worden nu bedreigd. De overstromingen in noordoost-Australië hebben aan zeker 16 mensen het leven gekost. Tientallen mensen worden nog vermist. De premier van de deelstaat Queensland verwacht dat er nog meer doden gevonden zullen worden. We do expect that our emergency search and rescue teams today may face a very difficult and emotional task as they search for and for possibly find bodies in some of those isolated areas. Grote delen van Brisbane worden geëvacueerd. In De stad wonen ongeveer 2 miljoen mensen. In de Mariapolder bij Moedijk is veel lood gevonden. De polder ligt zo'n drie kilometer van het bedrijf Chemiepak, dat vorige week afbrandde. Het lood is waarschijnlijk verspreid via roetdeeltjes. Afgelopen dagen werd duizend keer de wettelijke toegestaande hoeveelheid gevonden. En dat heeft grote gevolgen, zegt toxicoloog Jacob de Boer. Duizend keer te hoog, dat is, echt, dat, dat is absoluut totaal onbruikbaar voor enige consumptie, voor vee of, of wat dan ook. Uh, en als het eenmaal in de grond komt, uh, ja, dan blijft dat toch wel een gevaar. Er uh, hangt er een beetje vanaf hoe snel en hoe diep het wegspoelt. Maar uh, dat is niet bruikbaar natuurlijk verder voor, voor veevoer. Boeren in de omgeving van Moerdijk melden dat hun vee last heeft van verschillende klachten, onder andere diarree. En dat kan volgens de boer een gevolg zijn van loodvergiftiging. Het afgelopen jaar hebben 130.000 mensen de aankoop of de verbouwing van hun woning gefinancierd met een nationale hypotheekgarantie. Dat is ruim een derde meer dan in het jaar daarvoor. Volgens de Stichting Waarborg Fonds Eigen Woningen hebben consumenten steeds meer behoefte aan zekerheid. De Stichting Waarborg Fonds verhoogde halverwege 2009 de Nederlandse hypotheekgarantie van 265.000 euro naar 350.000 euro. De maatregel werd ingevoerd om de woningmarkt te stimuleren. De rellen in Tunesië die breiden zich uit. Het is nu ook onrustig in de hoofdstad Tunis. Honderden jongeren hebben gisteravond winkels geplunderd... en een bank in brand gestoken, zeggen ooggetuigen. De politie heeft de reilschoppers uiteengejaagd. Bij botsingen tussen de politie en betogers... zijn de laatste dagen zeker 21 mensen om het leven gekomen. Demonstranten beweren dat ze structureel worden geprovoceerd... zegt deze Franse journalist. En de populatie ne niet, niet de politie, die de systematische provocatie en de moord niet de president Ben Ali. Die ze de le De rellen in Tunesië duren nu al drie weken. De betogers demonstreren tegen de corruptie, werkloosheid en tegen de hoge voedselprijzen. De arts die Michael Jackson behandelde, moet zich voor de rechtbank verantwoorden. Volgens de rechter is er genoeg bewijs om hem te beschuldigen van dood door schuld. Volgens de aanklager zou Conrad Murray, zo heet hij, de poppartiest een fatale dosis medicijnen hebben toegediend. En vervolgens probeerde hij zijn betrokkenheid te verdoezelen. Tijdens de hoorzitting verzamelden zich tientallen fans in en buiten het gerechtsgebouw. En die zijn tevreden over de beslissing. De rechtszaak tegen uh, Dr. Conrad Murray begint over twee weken. Dat was nieuws overzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is overal bewolkt. En in het zuidwesten valt er ook al regen. In de komende uren verspreidt zich dat over het hele land. De bewolking en regen die worden veroorzaakt door een warmtefront. En dat noemen we zo omdat achter de bewolking en regen wat warmere lucht zit. En daardoor zullen de temperaturen vanaf vandaag geleidelijk oplopen. Vanavond worden dan de maximale temperaturen bereikt van 6 tot 10 graden. En alleen in Groningen blijft het een paar graden kouder. Het blijft vandaag bewolkt en regenachtig. En morgen ziet het weer er niet veel beter uit met heel veel bewolking... en van tijd tot tijd flinke periodes met regen. Vooral langs de kust staat er morgen een stevige wind en het binnenland waait het morgen matig. Het wordt morgen nog iets zachter dan vandaag. In het zuiden wordt het zelfs 12 graden. In het noorden liggen de middagtemperaturen rond een 6 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig en zacht. Pas na het weekend wordt het droger, maar dan ook iets kouder. ANWB-verkeersinformatie, 33 files, 125 kilometer bij elkaar. Toch zijn er een paar ongelukken gebeurd en daardoor loopt het vast op de A2... vanuit Amsterdam naar Den Bosch, bij knoop het Oude Rijn, 13 kilometer. De linker rijstrook is daar dicht. Ook een ongeluk op de A15 van Rotterdam naar Gorkum, bij Sliedrecht. Dat zorgt voor 4 kilometer file, daar is de rechter rijstrook dicht. Op de A15 vanuit Rotterdam naar De Maasvlakte, bij de Thomassentunnel, 2 kilometer... Daar staan de vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Na ongeluk op de A28 van Hogeveen naar Zwolle bij knooppunt Langhorst 3 kilometer. Op de A58 Breda Tilburg bij Geelze 9 kilometer. En op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven bij Geldrop 4 kilometer. Inmiddels zijn daar alle rijstroken weer open.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 tot en met februari in het Appeltheater in Den Haag. Kaarten, de Appel.nl. Goedemorgen, het is vijf minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Mark Hamer is voor ons de hele ochtend al in de buurt van Moerdijk... en is nu doorgedrongen tot de kern van alle ellende. Het bedrijf. Maar alvast, althans, Absu wat er nog van over is. Ja, nou, het bedrijf kunnen we ook niet helemaal zien. We staan hier uh, uh, uh, wel op de Vlasweg aan de overkant. Uh, daar moet het uh, bedrijf zitten. Ik sta hier met Ad van Meulen, voorzitter van de dorpsraad Moerdijk. Achter, achter die politiebus, hè, daar is het bedrijf. Ja, hier schuin tegenover is het bedrijf. Dat was staan... het bedrijf, hè? Dat ja, was het bedrijf, ja. ja. En we staan hier bij uh, een grote wagen. Een soort tankwagen. en de, uh, Die heeft zojuist een slang afgekoppelde manier met een gasmasker op. Want de sloot hiernaast is helemaal lege Ja, hier de sloot daar is het bluswater gemengd met de chemicaliën. Ja, je ziet het aan de kanten, git en git zwart. En dat zijn ze nou allemaal aan het afvoeren. En straks zal ook deze sloot en alles gesaneerd moeten worden. En afgegraven en dergelijke. Dus uh, het is een gigantische operatie. Ja, nou was gisteren die persconferentie, bent u daardoor gerustgesteld? Nee, nee, Eigen, eigenlijk niet. Kijk, uh... Mijn bedrijf heeft me dan zeg maar, gesteld als, als verdacht, of, of hoe ik me noem dan. Ik hoop niet dat de overheid nou denkt, we gaan onze handen in onschuld wassen. En we gaan over tot de orde van de dag. Want er is natuurlijk iets uh, flink fout met vergunningverlening en uh, alles wat. Dat, dat eigenlijk ja, de vergunningen de lading niet meer dekken. Maar u zegt, u zegt van, nee, wat er nu aan de hand is. Ja. Ze worden, ze worden, Strafrechtelijk is er een onderzoek ja, gestart. Onderzoek want er zin. is het vermoeden dat ze zich niet aan de vergunning hebben ja, gehouden. Ja. Verbaast u dat? Ja, al de vergunning. Ik, ik weet niet wat het is. Zijn het details? Is het iets grofs? Weet u iets? Heeft u iets gehoord? Nee, nee absoluut niet. Kijk, er zal misschien een foute handelswijze... of misschien een paar stoffen die verkeerd opgeslagen waar we weten. die? Want dat is allemaal de onbekendheid. Maar ik ben bang dat de overheid nou in de, ja, de handen in onschuld gaat wassen. Zeg maar de overheid is zeg, toch... we, want in het verleden hebben ze, wel, uh, hebben ze ook problemen gehad met de vergunning. Ja, uh, het maar allemaal details. Uh, een, uh, een schuimblesinstallatie waar geen zegeltje op zit. Een stikkertje op zit. Dat en, soort en dingen waren. je dan, dan, dan een dan dan meter naar links of rechts staat. Ja, dat zijn, dat zijn niet de problemen. Ik verwacht echt niet dat er grote overtredingen door het bedrijf gedaan zijn, want ik ken de mensen, tenminste het bedrijf als zodanig... en het loopt de loopt er jaren gewoon een betrouwbaar bedrijf. Kijk, je gaat het er over. Waar, waar ligt het dan? Ik zeg van, nou, als ze hebben zich, nou ja, misschien kleine overtredingen, maar waar is het dan misgegaan volgens u? Ik weet het niet. Dat is bekend. Dat moet uitgezocht worden. Het is natuurlijk misgegaan, maar ook zou ze overtredingen gemaakt hebben. Dit is niet bewust aangestoken. Maar mijn gaat erom, de brand was niet te beheersen. En dat is het probleem. Ja, maar u was vorige week, heb ik u al gehoord, ja. ook op de radio Donderholt. Ja. U zei, dat was mijn grootste zorg. Best er is een allemaal En er blijft hetzelfde nu. Alleen, er, ja, gisteren die persconferentie, dacht ik dacht bij mij jongen, jongen, jongens, daar gaan we weer. Eh, maar, maar hoe zeg je, wat gaan we weer? Wat ja, we? Nou, de overheid was de handen in ons en we gaan over tot de orde van de dag. En dan mag we hebben de, de schuldige gevonden, dat is het ja, bedrijf... Ja. Ja. En eigenlijk valt het, nou dat vond ik eigenlijk het meest opmerkelijke, want het valt allemaal eigenlijk wel mee. Hè? Dus er zijn toen geen schadelijke nee, stoffen nee. onmiddellijk gemeten. Nee, het dus is nee. onzin. Kijk, we moeten de mensen niet ongerust maken, daar gaat het niet om. Maar er zijn toch stoffen in de lucht gekomen die, die elke toxoloog zegt, jongens, we weten nog niet wat de effecten zijn. Kijk maar naar de overkant van de rivier wat men in de weilanden vindt. We gaan allerlei rare reacties uh, vinden. Uh, ja, ja, zeg maar de, de koeien, de mensen weten... Maar hier in Moerdijk, want we staan nu aan deze kant voor het water. Ja, Ik was er straks aan de overkant eigenlijk. Ja, aan deze kant is, is niks gebeurd, hè? Nee, nee, maar in Moerdijk... Er is een ramp gebeurd, maar het dorp Moerdijk en de omgeving hier... Je hoeft echt niet verontrust te zijn, want er, er is gewoon niks gebeurd. Wij hebben niks geroken. Wij zijn gewoon bang geweest, omdat we het zaten en we geen informatie kregen. Dat was het grote probleem. En dat heb eigenlijk tot de meeste onrust aan deze kant uh, veroorzaakt. Dat, dat is inderdaad het gevoel hier. En ja, en, maar toch mensen, die hier journalisten of hulpverleners... die hier ter plekke zijn geweest op de Vlasweg... Ja, die moeten zich melden bij, uh, bij de huisartsen. Ja, en, uh, inderdaad, Ik kijk nog eens even naar die sloot. Daar moet je maar niet in gaan staan. En ik vind het ook vies ruiken. Ik ga weer heel snel weg, uh, hier Moerdijk zelf in. Mark Hammerig nu in Moerdijk in de buurt de hele ochtend van Moerdijk. Men is daar bepaald nog niet gerustgesteld. De Tweede Kamer dan debatteert vandaag over het rapport van de commissie van Dijk... die de aanpak van de Q-koorts onderzocht. We schreven daarover onder andere dat de ministeries elkaar hadden tegengewerkt. Sinds 2007 hebben 4000 mensen Q-koorts gekregen. Vijftien van hen zijn overleden. Tientallen patiënten hebben de zeer ernstige variant chronische Q-koorts. In studio in Den bos is Jos van den Zanden... hoofdinfectieziektebestrijding van de GGD Hart voor Brabant... Meneer Van der Zanden, goedemorgen. Goedemorgen. Ik moet het heel even nog over iets hebben dat gerelateerd is aan het onderwerp. Want mm -hmm. uh, u bent uh, maandagavond uitgeroepen tot de meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheidszorg. Juist omdat u eind 2009 de Q-koorts op de kaart hebt gezet. Daar kunt u zeer tevreden mee zijn, kan ik me voorstellen. Ja. Ja, dat was een leuke verrassing moet ik zeggen. Dat je zo'n prijs toegekend krijgt. En zeker vanuit de, de brede beroepsgroep eigenlijk is dat heel leuk. Een ja, punt van erkenning. Ja, uh, misschien toch prettiger als u iets eerder in de belangstelling had gestaan? Ja, ik, ik, had, uh, ik had graag die prijs uh, twee jaar eerder uh, gehad, heb ik gezegd. Maar ik snap ook wel dat twee jaar eerder uh, de situatie... Als je het toen voor elkaar had gekregen, had je die prijs natuurlijk niet gekregen. Want dan had je al die inzet niet hoeven te leveren. Maar het was voor de patiënten wel heel wat beter geweest. Want er waren er heel wat minder patiënten geweest. Ja, meneer van der Zanden, waarom heeft u het toen niet voor elkaar gekregen? Wat, wat, waar zat die onwil? Ja, er, um, er was natuurlijk onwil uh, in zoverre, er was geen... Uh, volledig wetenschappelijk bewijs om aan te geven waar het nou vandaan kwam. Alle wetenschappers waren het wel eens over het feit dat het van de geitenstallen kwam. Uh, internationale bijeenkomst in 2008 uh, was daar duidelijk uh, over. Alleen toen heeft het nog wel een, een, een jaar geduurd... voordat alle tegenstand wat uh, gebroken was op die manier. Men vond eerst wetenschappelijk bewijs. En zo zit infectieziektebestrijding nou eenmaal niet in elkaar. Je moet uh, toch actie ondernemen op het moment dat je met je gezond verstand weet dat er iets moet gebeuren. Mm, maar die actie kwam niet, zo leren wij van nee. de commissie van Dijk. Nee, Want nee. Uh, ja, de ministeries, de topmensen daar waren het niet met elkaar eens. Klink en Verburg uh, zaten mm -hmm. elkaar dwars. Mm -hmm. Tegenstrijdige belangen zorgden dat het allemaal veel te lang geduurd heeft... voor er ingegrepen is. Um, is. Is dat een lezing die u herkent? Ja, nou, ja we hebben uh, de ministers uh, in, uh, in juli uh, 2018... Uh, negen hebben we die uh, in landerd uh, bij elkaar uh, gehad. Die zijn mm -hmm. naar landerd gekomen. Op dat moment mocht ik ook een praatje houden. Het was duidelijk dat die ministers het niet met elkaar uh, eens dat waren. Dat zag u daar uh, ook al? Ja, dat heeft iedereen gehoord die daar aanwezig was. Uh, die heeft gehoord dat de insteek van de ministers verschillend was. Mevrouw Verburg die dacht echt dat met uh, vaccineren dat je het, uh, van de geiten... Uh, dat je het probleem wel op zou kunnen lossen. Maar je wist vanuit de wetenschappelijke kant... dat dat nog heel veel extra zieken zou kosten. Heeft u een moment gedacht, uh, ik hou er mee op aan deze kar te trekken... om nog maar niet van een dood paard te spreken? Nee, op een of andere manier niet. Want als je ziet uh, dat uh, het aantal zieken steeds toeneemt... dan motiveert je dat elke keer weer om te zeggen... nee, daar moet iets gebeuren. Maar het, het kan is u niet makkelijk gemaakt? Hè? Nee, het is me niet makkelijk gemaakt. Nee, dat klopt. Nee, nee dat heeft heel veel gekost. Maar er hebben ook heel veel mensen, ook vanuit de bestuurlijke kant... Uh, meegewerkt en die ook zelf heel erg actief zijn geweest... om druk op de naag te zetten. Dit jaar is het aantal nieuwe besmettingen sterk teruggelopen... ten opzichte van 2009 en ook 2008. Met nog geen 400 nieuwe gevallen. Heeft het beleid dan uiteindelijk toch gewerkt? Of ja, is het ja, gewoon nou, wat aan het uitstermen? De, de, de ruimingen hebben natuurlijk echt effect gehad. Het kan niet anders. Als je ziet in de afgelopen drie jaar hoe het opgelopen is... en nu één keer in één jaar dat het zo afgenomen is... dan weet je automatisch... maar ook daar is het wetenschappelijk bewijs niet voor geleverd. Maar iedereen zal zeggen van... nou, die ruimingen... Die die hebben ertoe bijgedragen. Of die hebben eigenlijk dit effect gehad. Je moet alleen nu zorgen dat de vaccinatie van de geiten... in het voorjaar een, eenzelfde effect gaan, gaan hebben. En dat hebben we nog niet uitgeprobeerd. Dus het is heel belangrijk dat nu... nu zijn alle geitenstallen ongeveer gevaccineerd, heb ik begrepen. Dat is goed gegaan. Uh, Wij hebben er alle vertrouwen in, maar we moeten wel weten... of er nu geen zieken komen in het uh, voorjaar... voordat het, we de teugels laten vieren ten aanzien van de maatregelen. natuurlijk. Dat is heel belangrijk. U heeft aan de bel getrokken. U heeft gelijk gekregen van de commissie Gert van Dijk hè. al die deskundigen... die hebben gezegd dat er niet op tijd is ingegrepen. Ook de huidige minister, verantwoordelijke staatssecretaris... Bleker en minister Schippers hebben gezegd... we moeten eerder reageren, toegegeven dat het te laat was. Ja. Maar ik hoor nog niks waaruit blijkt dat het echt gaat verbeteren. Wat vindt u dat de Tweede Kamer moet doen? Nee, nou, dat, dat is natuurlijk wel uh, het probleem. Volksgezondheid moet het primaat steeds uh, hebben, naar mijn idee. De, uh, uh, we vinden allemaal volksgezondheid het, het belangrijkste van alles. Met nieuwjaar wensen we elkaar dat ook toe. Dat vinden we echt het belangrijkste. Dus uh, uh, op dat moment, dan, dan weet je dat. Uh, de volksgezondheid, uh, uh, je moet vanuit volksgezondheid redeneren. Je kunt niet met uh, concessies doen uh, ten aanzien van volksgezondheid. En men is, men is geneigd om compromissen te sluiten in Den Haag. Twee ministeries die verschillende meningen hebben... Uh, die, uh, die, die, die komen tot consensus. Dat kan niet. Mm, dus, uh, meneer dit Van der Zande, de Tweede Kamer moet aansturen... op het overhevelen van de macht in dit soort situaties... naar het ministerie van Volksgezondheid. Dat lijkt mij een logisch uh, verhaal, ja. ja. En dan moet het maar afgelopen zijn met dat gekonkel tussen die twee. Ja, dat lijkt me wel. Ja. Dank u wel voor uw commentaar Graag gedaan. Commentaar op, uh, en uw verhaal over de Q-Korts en uw ervaringen ja. daarbij. Jos van der Zanden, hoofdinfectieziektebestrijding van de GGD Hart voor Brabant. Dank u wel. Het is zo'n beetje het saaiste land van Europa, maar interessant genoeg voor de Amerikanen om de geheime berichten over te versturen. En het is niet Nederland. U hoort straks welk land we het hebben. Eerste de verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Met nog 31 files, 115 kilometer bij elkaar. Een paar vallende, na een ongeluk op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... bij Knop het Oude Rijn nog 13 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. Er is net een ongeluk gebeurd op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Hoofddorp. Er staat nu 4 kilometer file, de rechte rijstrook is afgesloten. Ook een ongeluk op de A15, Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht. Zorgt voor 4 kilometer file, maar inmiddels zijn daar de rijstroken weer open.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 In de nacht van zaterdag op zondag vielen bij de bestorming van het radio- en televisiegebouw in de hoofdstad Vilnius 14 doden en 140 gewonden. 20 jaar geleden. Het kleine Litouwen neemt het op tegen het machtige Sovjetleger. Het is het begin van het einde van de Sovjet. unie Litouwen is inmiddels lid van de Europese Unie. Correspondent Kisha Hekster bericht. Een enorm magazijn, Zoek vol uh, stellages met goederen in Vilnius, Litouwen. De goederen zijn binnengebracht via het vliegveld, hier 800 meter vandaan, of via de haven, een paar honderd kilometer verderop. Of via het spoor dat hier langs loopt. Een ideale plek dus voor een internationaal transportbedrijf. Als je het pakketjes krijgt, dan Darius Brekis is directeur van een transportbedrijf. 250 mensen werken voor hem. En een van de landen waar hij het meest zaken mee doet is Nederland. Wij hebben het idee in Nederland dat we steeds meer vrachtwagens uit Litouwen zien. LT staat er op de nummerborden. Klopt dat? Ja, hebt absoluut correct. Uh, during 20 life years we developing on really high speed our, after our Ja, dat klopt absoluut. Sinds uh, we onafhankelijk zijn geworden als Litouwen 20 jaar geleden, komen er steeds meer vrachtwagens uh, niet alleen naar Nederland, maar wij zijn gespecialiseerd ook in de benelux. We vormen een soort brug in Litouwen tussen het oosten, voormalige sovjet unielanden landen en het westen, landen als Nederland. Um, als u het vergelijkt met twintig jaar geleden. Weet u nog, wat was uw eerste ritje? Together onze were ons economische systeem system From socialism. we should change to In twintig jaar is onze economie veranderd in een socialistische, communistische economie, in een kapitalistische economie. En dat is allemaal heel snel gegaan. Niet altijd perfect. Natuurlijk zijn er ook problemen geweest, maar over het algemeen is het eigenlijk heel goed gegaan. We zijn een klein land, dat betekent misschien dat we een kleine economie hebben, maar aan de andere kant hebben we ook kleine problemen. U zegt er zijn wel problemen. Wat zijn uw problemen op dit moment? On short term it looks like okay because people in countryside. They have no job and they are fighting salaris better salary abroad. Een van de problemen van Litouwen is de grote emigratie. Heel veel mensen gaan naar West-Europa, simpelweg omdat ze daar meer geld kunnen verdienen. Wij hebben bijvoorbeeld niet genoeg mensen om onze vrachtwagens te rijden. Die moeten we weer uit het oosten vandaan halen. En op de langere termijn is dat natuurlijk echt een probleem voor het land als zo'n groot deel van ook de hoogopgeleide bevolking wegtrekt. Litouw is in 2008 keihard getroffen door de economische crisis. Is dat nu aan het voorbijgaan? Ja, of course. Uh, it uh, we have a difference about situation uh, sectors which are involved in international business. Ja, natuurlijk, uh, we zijn hard getroffen, maar je moet een onderscheid maken tussen uh, de lokale uh, economie en de internationale economie. Wij zijn een internationaal transportbedrijf, dat betekent dat wij in die sector lang niet zo hard getroffen zijn als bedrijven die zich alleen maar met de lokale economie bezighouden. En ook de oplossingen komen uh, tot nu toe na een crisis altijd van buiten. En ik ben ervan overtuigd dat dat dit keer ook weer zo zal zijn, daarom zeg ik, we staan op de kaart, dat is duidelijk. Dank je wel dat jullie hier zijn. Tot ziens in Litouwen. Dat is wat ik wil zeggen. Dank je wel. bent hier. En tot ziens in Litouwen. Morgenochtend de tweede reportage van onze correspondent... Kiesa hekser vaart. Litouwen. Team voor negen. Het lijkt het saaiste land van Europa. Maar zelfs over Zwitserland wordt geschreven in de cables van de Amerikaanse ambassades. Zo blijkt uit de laatste Wikileaks onthullingen. En die berichten die er vandaan komen zijn niet allemaal even aardig. Kokolijn, defensiespecialist, volgt voor ons de onthullingen van de klokkenluiderswebsite. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat staat er in die AMS-berichten, in die cables? Ja, Zwitserland is een, een zogenaamd niche-land. Een land wat heel bijzonder is, maar wel een ongelooflijk neutraal land... Oh. zeggen de Amerikanen, waar dus eigenlijk helemaal niks mee te beginnen valt. Het land is echt ja, ongenaakbaar, doof bijna... voor het aangaan van internationale relaties. Weet niet wat dreiging en oorlog is. Veel hoge bergen, dus... Ja, dus ze kunnen zich niet zo goed verplaatsen in, in problemen als terrorisme en dergelijke. En op, de samenwerking is ook wat stroef op dat gebied. Nee. Het is dus kil, een beetje onprettig allemaal. Maar goed, er zijn ook nog een paar goede dingen over te zeggen. Ik wou zeggen, heeft Amerika daar dan helemaal niets aan? Uh, wat, wat staat er voor goeds in? Nou ja, je kunt ze ontdooien heel langzaam. Uh, ze zeggen, we moeten er heel erg veel moeite voor doen. Maar wat ze in ieder geval hebben, dat is het World Economic Forum in Davos. Dat jaarlijkse grote congres. En in die kabels wordt beschreven hoe de VS dat, uh, dat forum gebruikt... om haar eigen boodschap naar buiten te brengen. Ze werken goed samen met de organisatie daarvan. En uh, het is een komen en gaan van Amerikanen. En ja, die, dat, dat vinden ze dan toch wel weer heel erg nuttig. Het is ook een land waar je... Uh, ja, toch wel zaken mee kan doen. Erg veel spaargeld van particulieren zit daar. Dus uh, zaken als witwassen, het bevriezen van tegoeden van terroristen. Daar kun je dan uh, met die Zwitsers wel over praten. En het land, het is een rijk land. Het, is, uh, het hoort bij de top 20 in de wereld. En ze zeggen, ja, we moeten ze toch gebruiken, die Zwitsers. Want juist omdat ze zo neutraal zijn, uh, zijn ze voor sommige partijen, bijvoorbeeld Iran, zijn ze wel weer aanvaardbaar. Ze behartigen bijvoorbeeld de Amerikaanse belangen in Teheran. Um, maar ook op dat gebied zeggen ze ja goed in de gaten houden... want die Zwitsers zijn wel weer heel erg eigenwijs. Ja. Um, ze hebben bijvoorbeeld in de tijd dat uh, het Westen onderhandeld met Iran... over de, de beruchte nucleaire programma... daar gingen die Zwitsers hun eigen weg... en waren ze heel onverstandig, zo schrijven die Amerikanen om een eigen plan te presenteren. En daar rezen ons verschrikkelijk mee in de wielen. En het heeft ons erg veel moeite gekost om die Zwitsers weer op het pad te krijgen. Ja, ze zijn niet alleen eigenwijs, ze zijn ook irritant. En in dat geval noemen ze één Zwitser expliciet, senator Dick Marty, uit Zwitserland. Waarom moeten ze deze politicus hebben? Ja, die is in 2005 aangesteld bij de Raad van Europa... Uh, over zijn orgaan wat door de Amerikanen in een andere kabel die al wat ouder is... het meest onbenullige uh, orgaan van, van de wereld ongeveer wordt genoemd. Het, het, het soort kampioen van de democratie wordt er heel ironisch gezegd. Het, het soort laatste reddingsboei voor degene die, die, die zich druk maken om de mensenrechten. Maar is allemaal heel cynisch in feite. En die Dick Marty, daar moeten ze helemaal niks van hebben. Dat vinden ze echt een man die geobsedeerd is met Amerikaanse fouten. Die maakt zich druk over Guantanamo. Die maakt zich druk over rendition. De vluchten met Amerikaanse vliegtuigen... waarin met gevangenen over de wereld werd gesleept. En dat vinden ze dus echt een irritante man die uh, de Amerikanen veel kwaad, uh, kwade publiciteit heeft bezorgd. Nou, is hij niet saai, is weer niet goed. Kokolijn, dankjewel. Binnenkort trouwens nog veel meer informatie uit de cables. Wikileaks-vormand Julian Assange heeft aangegeven... dat vanaf nu de cables in een sneller tempo naar buiten zullen worden gebracht. Dan naar Nelly Kroes. De commissaris belooft streng op te zullen treden tegen Hongarije... als het land de pers niet met rust laat. Hongarije ligt zwaar onder vuur vanwege een omstreden nieuwe mediawet. Wat staat erin? Nou, dat er hoge boetes kunnen worden worden opgelegd aan journalisten die niet genuanceerd berichten. Nelly Kroes heeft namens de Europese Commissie opheldering gevraagd... aan de Hongaarse autoriteiten. En gisteren praten ze het Europees Parlement bij over deze zaak. Thank you so much for the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 Dat was een bijdrage van Chris Ostendorf vanuit uh, Brussel. Na 9 uur in het NOS Radio 1 Journaal onze correspondent Robert Portier in Brisbane. De miljoenenstad in Australië bereidt zich voor op een grote overstroming. Gemeentelijke belastingen die reizen de pan uit op het ogenblik. Ondernemers voelen zich vooral gepakt. Blijkt uit een onderzoek wat door de NOS is uitgevoerd. En we zijn in het gebied rond Moerdijk. En vragen ons af of de ongerustheid bij de bevolking die er nog altijd is ook terecht is.